12 uur, het NOS Journaal, Jeroen Tjepkama. Grote verschuivingen in nieuwe peiling politieke partijen. Koningin en prinses Mebel weer op weg naar ziekenhuis Innsbroek. En oud-minister Klink, adviseur van bondskanselier Merkel... Het weer het trekken winterse buien over het land met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Het is 5 graden, tijdens buien iets kouder. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien geleidelijk en gaat het overal licht vriezen. Morgen droog en veel zon, bij opnieuw een graad of vijf. Maurice de Hond heeft een nieuwe peiling bekendgemaakt. We gaan even praten met politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, wat voor verschuivingen zijn er te zien? Nou ja, je ziet er een paar kleine. Hè, dat de CDA er eentje verliest en dat de SP er weer eentje bij krijgt. Maar twee partijen springen echt uit. Laat ik met de winnaar van de week beginnen. Dat is de PVV. De afgelopen weken daalden ze in een geleidelijke glijvlucht. Maar nu heeft de partij van Geert Wilders deze week vier zetels bijgekregen. En komen uit in die peilingen dus op 24. Dat is precies het aantal dat ze ook echt in de Kamer hebben op dit moment. En dan de verliezen deze week week is, het zal niet verbazingwekkend klinken, de Partij van de Arbeid, die gaan er ten opzichte van vorige week drie op achteruit. Zij staan nu op 14 zetels en dat is 16 minder dan dat ze in de Kamer hebben. En dat is dus meer dan een halvering. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat interview in trouw, hè? Klopt, inderdaad. Ja, veel commotie naar aanleiding van het interview in trouw afgelopen week van Cohen en Spekman. Daar was niet iedereen blij mee. Een mailtje lekte uit met kritiek van Frans Timmermans, een Kamerlid. Nou, toen was de boot echt aan. En ook al zijn deze peilingen maar peilingen, het cliché dat de kiezer niet van intern gedoe houdt, wordt hier wel weer eh, erg zichtbaar mee. En zo volgt klap na klap voor de Partij van de Arbeid en ook voor partijleider Job Cohen. Want uit diezelfde peilingen van deze week blijkt dat 75% van alle Nederlanders denkt dat Cohen niet, lange, of niet lang meer fractievoorzitter blijft. Nou, bij zijn eigen achterban ligt dat percentage iets lager, 63%. Maar toch, dat zijn dramatische cijfers voor de man die tot nu toe vol blijft houden dat hij degene is die voldoende steun heeft om deze partij te leiden. Nou, dan maar even terug naar de stijging van de PVV. Waar, kunnen we dat aan, uh, waar hebben, heeft de partij dat aan te danken? Nou, Marius de Hond verklaart uh, die winst vanwege het PVV-meldpunt... voor Midden- en Oost-Europeanen. Er is veel over te doen geweest, maar de potentiële PVV-kiezer... is het blijkbaar inhoudelijk met uh, hem eens, met Geert Wilders en zijn partij. Maar stoort zich ook aan de opstelling van andere partijen. Uh, die spreken er allemaal schande van, behalve de premier dan. Die heeft geen mening, zegt hij elke keer. En zo laat uh, Geert Wilders maar weer eens zien dat hij weet wat uh, kiezers aanspreekt. Hij leek dat gevoel even kwijt te zijn, omdat de peilingen daalden... En omdat bijvoorbeeld het standpunt over de hoofddoek van de koningin... tijdens een staatsbezoek niet goed viel. Maar dat meldpunt dat spreekt dus blijkbaar nu wel aan. En het aardige van deze peiling deze week is om te zien... dat de gepelde Nederlander direct en duidelijk reageert... op actuele gebeurtenissen. Dankjewel, Marcel Beel. Dan over naar Oostenrijk. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn tegen het eind van de ochtend... vanuit leg richting Innsbroek vertrokken voor een bezoek aan prins Friesal. Over de toestand van de prins zijn geen nieuwe mededelingen gedaan. Prins Willem-Alexander, Prinses Maxima, Prins Constantijn en de kinderen gingen vanochtend skiën. Normaal gesproken gebeurt dat in alle rust, maar dat is nu anders, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze vertrekken niet vanuit de parkeergarage of vanaf de achterdeur. Nee, door de voordeur, midden in het zicht. En zo klinkt het als die voordeur openzwaait. Het geratel van de camera's. De roddelbladen zijn er met de telelenzen, maar nu ook de rest van de Nederlandse pers. En Nederlandse vakantiegangers die kiekjes maken met hun telefoons. Wat zie je? Ik geloof dat kindje of zo. Volgens ja, mij was dat Amalia die als eerste naar buiten kwam. Ja, ik geloof wel. En daarna? Met de rode muts, dat is Willem-Alexander, hè? Ja, die komt aan het einde. Ze zwaaien niet? Nee. Misschien vinden ze het wel heel vervelend. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, de aandrang is te sterk. Ja, ze stappen in twee busjes, onverstoorbaar alsof ze niet bekeken werden. Eigen skieleraren in blauwe pakken erbij. Beveiligers in skipak en kindermeisjes erachteraan. En papa die doet ook mee, hè? Ja, ik heb het even opgenomen, ja, dat is wel leuk. Ja, je ziet de hele familie gaat naar nou de, nou de piste op. Ook Willem-Alexander. Nou, heb je de foto? Ja. En je kijkt er heel trots bij. Ja, dat is wel leuk om weer Willem-Alexander op de foto te hebben. Maar komt hij voor het eerst in Leg? Nee, wij komen hier al, uh, denk ik 15 jaar ongeveer. Dus. Zo bijzonder is het dan toch niet? Nee, maar we dit is eigenlijk de tweede keer dat we hem zien. Zo vaak uh, zie je ze niet in het wild. Nee, eigenlijk nee. nooit. Want dat zeggen ze, hè. Leg is zo aantrekkelijk voor de koninklijke familie. Omdat iedereen het gewoon vindt dat ze hier skiën. En dat ze daarom ook niet ja. willen lastiggevallen. vallen. Ja, je let er ook niet op. Ik denk, mensen die, iedereen, iedereen gaat zijn eigen gang en... Uh ik denk, dat die privacy moet je ook respecteren. Je stond je wel mee te filmen met je ja, iPhone, hè? Ja, dat klopt. Dus inderdaad, het is wel bijzonder. Je kon het ook niet laten, hè? Nee, dat klopt. Dus, uh, Terwijl dit is misschien juist het moment zou zijn om ze echt met rust te laten. Ja, misschien wel, ja. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De politie van IJsselstein heeft een man opgepakt... in verband met de dodelijke steekpartij van gisteravond. De verdachte werd aangehouden op basis van getuigenverklaringen. De politie over de steekpartij. Zaterdagavond rond kwart voor acht is er uh, tijdens het carnaval in het centrum van IJsselstein een vechtpartij ontstaan. Uh, wij kregen daar een melding van en troffen op straat een zwaargewonde man aan. Hij was slachtoffer geworden van een steekpartij. De man overleed later in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekendgemaakt. Oud-minister Ab Klink adviseert de Duitse bondskanselier Merkel... Hij zit in een denktank van deskundigen die de partij van Merkel, de CDU, raad moet geven over de politieke koers. Klink zegt dat in het radioprogramma Anders Denkenden van de RKK. Een half jaar geleden is mij gevraagd of ik wilde deelnemen aan een club van experten, experten, dialoog heet het dan, die Angela Merkel adviseerde om Duitsland de koers voor de tien jaar min of meer van munitie te voorzien. Klink heeft voor de Denktank van de CDU al stukken geschreven... over migratiebeleid en over leeftijdsonafhankelijke leerplicht. Volgens Klink raadpleegt de Denktank niet alleen deskundigen. Er zijn veel experts die uh, aan die uh, advisering deelnemen. Er is een burgerdialoog, dus via een website en anderszins... die kan ik waanzinnig veel bezocht wordt en uh, adviezen op worden neergezet. Is Er een, een, een nou ja, soort wisselwerking met de Duitse bevolking... En uiteindelijk zal het in de loop van, uh, ik geloof, uh, ergens in het voorjaar. Um, zullen de belangrijkste aanbevelingen ook inderdaad uh, ja, ergens een weg vinden naar Duitse politiek? Althans, in elk geval naar de bondskanselier. Een uitgebreid interview met Abklink is vanavond te horen op Radio 5. Dus in het RKK-programma Anders Denkende. Dat is om 11 uur. In Zimbabwe gaan de presidents- en parlementsverkiezingen dit jaar gewoon door. Ondanks kritiek van coalitiepartner Tsvangirai. Dat heeft president Mugabe in een kranteninterview gezegd... naar aanleiding van zijn 88ste verjaardag. De voormalige oppositieleider Tsvangirai zegt dat de verkiezingen... pas in 2013 gehouden kunnen worden. Dan heeft het land een nieuwe grondwet. Maar Mugabe vindt het onzin om daarop te wachten. Alleen laffe politici vragen om uitstel, zegt de jarige president. Mensenrechtenorganisaties zijn het met Zwangirai eens... dat het nog te vroeg is voor verkiezingen. Ze vrezen dat er nieuw politiek geweld uitbreekt. De economie van Syrië heeft veel te lijden van de sancties... die het buitenland heeft opgelegd. Dat heeft de Syrische ondernemer Faisal al kutsi gezegd tegen de BBC... Hij leidt een investeringsbank in Londen met veel belangen in Syrische bedrijven. Door de boycott op de export van olie en andere producten... daalt volgens hem de voorraad buitenlandse deviezen van de centrale bank snel. En ook is volgens Koetsi het toerisme volledig ingestort. Op de A58 bij Tilburg is een automobilist bij een ongeluk omgekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie twee ernstig, de politie. Eigenlijk waren het twee ongevallen die elkaar raakten. Door de gladheid raakte een automobilist in de slip... ...tegen de vangrail en kwam op de vluchtstrook tot stilstand. Een achteropkomende automobilist raakte aan de andere kant de vangrail... ...door de gladheid, schoof door en is vervolgens op die stilstaande auto geklapt. Een van de gewonden werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers werden met ambulances vervoerd. Een campagnemedewerker van de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is opgestapt. Hij dreigt zijn ex-vriend uit te zetten naar Mexico als die hun homoseksuele relatie bekend zou maken. De medewerker is politiechef in de staat Arizona en is kandidaat voor het Huis van de Afgevaardigden. Hij zegt dat hij onschuldig is, maar bevestigt dat hij homoseksueel is. De politiechef heeft zelfs een ontslag ingediend als campagnemedewerker van Romney en zegt dat hij niet onder druk is gezet. Gemiddeld komen jaarlijks 339.000 mensen om het leven... door de gevolgen van natuurbranden. Dat blijkt uit een Australische studie. De meeste slachtoffers vallen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Het is voor het eerst dat in een wetenschappelijk onderzoek... een schatting is gemaakt van het aantal slachtoffers van branden... en door de luchtvervuiling en klimaatverandering die daardoor ontstaan. Voor de studie werd tien jaar lang informatie verzameld de hoofdpunten. De PvdA heeft in een politieke peiling van Maurice de Hond weer zetels verloren. De PVV boekt de winst via zetels. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn op weg naar het ziekenhuis in Innsbruck Over de toestand van prins Friso zijn geen mededelingen gedaan. En oud-minister Klink is adviseur geworden van bondskanselier Angela Merkel. Het was over het uitgebreide internationaal zometeen langs de lijn... met onder meer de WK-schaatsen Allround.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 Met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, een extra lange, langste lijnuitzending. We zijn er tot zes uur met veel voetbal. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Zometeen om half één begint FC Groningen, PSV. Om half drie hebben we Ajax tegen NEC en FC Utrecht tegen AZ. En om half vijf ook nog Vitesse tegen FC Twente. En er is ook nog andere sport, want Rotterdam heeft natuurlijk zijn droomfinale om twee uur bij. Tennis Roger Federer tegen Juan Manuel Del Potro. Dat wordt een prachtige finale, gaan wij volgen. En er is natuurlijk het schaatsen WK Allround. We zitten op de tweede dag en dat dat betekent dat we gestart zijn met de 1500 meter bij de vrouwen. En Erbe Wennemars en Joris van den Berg, zeg het maar. Goedemiddag, de hal zit iets voller dan gisteren. De mensen zijn niet zo enthousiast als gisteren. Maar dat komt doordat de Russen het nog steeds niet zo goed doen op dit toernooi. Goed, Olga Graaf reed net op de 1500 meter voor vrouwen die net een beetje op gang is. 1,59,43, dat is de snelste tijd tot nu toe. En dat is voor haar een persoonlijk record. Maar voor de rest is het een beetje armoedig wat de Russen betreft. De volgende Rusin op de baan in rit 4 is dat Skokova komt nu over de streep. En zij weet zowaar ook onder de 2 minuten te blijven met 1,59. 52. En zij reed tegen Ishizawa uit Japan. 2-0. 3 zet die neer. Daar gaat het allemaal niet om. De spanning wordt langzaam opgebouwd. In de ene laatste rit zometeen Linda de Vries. Die zo mooi met twee persoonlijke records aan het toernooi begonnen is. En in de slotrit jawel. Ireen dus tegen Christine Nesbit. Het grote duel op de 1500 meter. Tussen de twee sterkste schaatsers op die afstand van dit seizoen. Dat kun je absoluut zeggen. En... Dan mist hij nog twee Nederlandse, want in rit 7, en die komt er dus zometeen aan, Jorien Voorhuis, die heeft toch wel wat goed te maken in dit toernooi, maar dat geldt zeker voor de vrouw die nu aan de start staat, Erben, want dat is Marit Leenstra en zijn rijdt tegen Hege Bukko. Ja, inderdaad. Ze staan nu aan de stad. En dit is meteen een interessante rit. Ze is natuurlijk veel te vroeg in het programma, staat ze al aan de stad. Maar dat komt toch wel door haar teleurstellende rijden van gisteren. Ze was gisteren niet fit, reed een teleurstellende 500 meter... en ook een teleurstellende 3 kilometer eigenlijk. Maar ze had maar een klein beetje... Ze had één nacht gisteren geslapen. dus misschien is ze vandaag fit. En ze kan in ieder geval vandaag hier eerder weer... Ze moet gewoon een goede 1500 meter rijden. Dan kan ze nog iets van dit kampioenschap halen. Ze staat nu aan de stad. Ze had maagproblemen gisteren. Dat is dus iets, ja, dat loop je op. Dat, uh, dat maakt je heel ziek. En dat zorgt er ook wel voor dat je heel wat krachten verspeelt. Maar je bent het ook snel weer kwijt. En daardoor kan Leenstra, en die is heel goed op deze afstand. Twee keer derde dit seizoen in de Wereldbeker. Misschien wel voor een heel goede uitschieter nog gaan zorgen op dit toernooi. Want dat moet ook eigenlijk wel. Maar daarmee gaat ze, en daar komen we straks op terug. Misschien Jorien Voorhuis wel in de vingers snijden. Ze zijn gestart in de binnenbaan Leenstra op weg naar de eerste tussen. En ze heeft de eerste driehonderd... Te pakken. ...en dan rijdt ze een opening van 26,34. Daar over ze drie tienden sneller dan Herkenbukko. Dat is een, een, een, een redelijke opening, maar niet echt heel erg hard. Uh, ze rijdt nu wel op de kruising behoorlijk hard weg bij Herkenbukko. Maar dat moet ook wel, want ze is ook veel beter dan, het, dan, de, dan de Noorse. Uh, het, ziet er, uh, het ziet er gewoon keurig uit... Uh, maar het moet meteen wel, wel hard. Ik hoop dat ze drie vlakke ronden kan gaan rijden. Ja, er moet wat pit in komen in die slag. Er moet wat kracht bij. Het ziet er wat beter uit dan wat ze gisteren met name op de 500 meter liet zien. Maar nu, maar nu. Bukko 29-2, Leenstra 29-4. Dan is dit echt alles behalve een goede ronde geweest van Marit Leenstra. En dan vrees ik, nou ja, dat is eigenlijk wel duidelijk... dat ze nog steeds niet de benen heeft die ze eerder dit seizoen had op de kortere afstanden. Toen zagen we de echte Marit Leenstra het grote talent. Een, ook wel een sprinster. Maar ja, wie weet, ze komt er toch nog aan, Erben? Ja, inderdaad. Ze kan op de kruising dan zie je ook dat ze nog niet voldoende energie heeft. Dan kan ze niet het gat in één keer dichtrijden. Ze heeft nu wel de leiding en ze gaat de rit ook wel winnen. Ze rijdt een rondje 30-6. Komt in 1.2645 door en is daarmee 17e sneller dan de, dan de snelste tijd tot nu toe. Dan zal ze uitkomen op een tijd van rond de 1.58. Ja. Dat is, dat, is, dat is redelijk, dat is goed, maar dat is niet de Maradesja die wij zagen in, in Calgary. Nee, daarmee ga je vandaag niet in de afstandsmedailles rijden. Het was misschien even de verwachting dat Leenstra het na-gisteren hier nog een beetje zou gaan laten zien, maar dat gaat dus niet gebeuren. Hege Bucco in de binnenbaan heeft de armen losgegooid, maar is verslagen. Want links in de buitenbaan gaat Leenstra nu over de finish. 1 58, 42 slotronde 31-9. En Hege Bucco 200 stuk boven de twee minuten. Erben, wat vind je ervan? Nou, ik... Ik, uh, het, je kunt het kun gewoon zien, er zit gewoon geen energie in. Je zag bij de opening zag je ook al dat ze op het tweede echte eind nog eventjes een keertje haar armpjes erbij, er, erbij gebruikt. Dus ze zit gewoon absoluut niet lekker in haar vel. Uh, dat is heel jammer dat ze, dat, dat ze zo gereden heeft, maar ja, het is niet anders. We sluiten af, we gaan komen zo terug met de rit van Jorien Voorhuis. Dat is de zevende rit van dit wk round de 1500 meter voor vrouwen. Tot meteen. Lekker niks aan de hand plaatje op de zondag. Norman van Sue Thompson. De 40-jarige Oekraïense bokser Vitaly Klitschko... heeft zijn WBC-wereldtitel zwaargewicht met succes verdedigd. In München versloeg hij de Britse uitdager Derek Chisora op punten. Klitschko vond de titel ook al in 2004. Stopte dan aan voor een blessure. Maar vier jaar later won hij de titel opnieuw om vooralsnog niet meer af te staan. Hij heeft inmiddels zijn titel al tien keer met succes verdedigd. We gaan weer schaatsen. 1500 meter bij de vrouwen. maken ons langzaam op voor de grote ritten. Maar eerst nog een paar andere ritjes, Joris. Ja hoor, er komt nog van alles aan. We zijn bezig met de zesde rit nu nog steeds. Het heeft eventjes stilgelegen hier. Kikuchi uit Japan in de baan tegen een Poolse Tsjerwonka. U hoort de bel. Dat betekent dat de Vrouwen nog een rondje moeten. Maar we blikken vast rustig vooruit op alles wat zometeen gaat gebeuren. Rit 7 dus voorhuis Takaki. Ook een Japanse. En Jorien Voorhuis moet het best gaan doen om straks de 5 kilometer nog te mogen rijden. En dan na een aantal andere ritten. Dus ik zei het net al. In rit 11 Sablikova tegen Linda de Vries. Dat wordt een mooie strijd. Maar wat in rit 12 gaat gebeuren. Ja dat is heel veel beloven. Dat waren twee vrouwen. Irene Buust en Christine Nesbit, Die gisteren op beide afstanden. Nesbit dan met name op de 500 meter. Een enorme power tentoon spreiden over de finish. Intussen, Cherwonka en Kikuchi en de heer Wennemars heeft de tijden genoteerd. Ja, ik heb de tijden genoteerd. Voor Kikuchi is het 2,0178 en Cherwonka is het 2,0089. Een uh, vijfde en een zesde tijd. Uh, ja, dat is dus, uh, nou ja, goed, deze meiden die tellen, tellen eigenlijk ook nog steeds niet echt mee voor het klassement. Want nu wordt het pas interessant. Jorien Voorhuis. Als uh, uh, bijvoorbeeld uh, Marit Leenstra voor wil blijven in het klassement. Dan mag ze 45 honderdste verliezen op deze afstand. Uh, dan, dan moet ze dus een tijd rijden van in ieder geval onder de 1-59. Dat zal een, een behoorlijke uitdaging zijn voor uh, Jorien. Kan nog lastig worden voor Jorien Voorhuis. Want die was dit seizoen nog niet sneller dan 1,59. 4. En dat steekt toch wel een beetje schreeuw af tegen haar persoonlijke record van 1.55.20. Maar dat is natuurlijk op een vlijmscherpe, heel snelle baan gevestigd. Haar tegenstandster is Miho Takagi. En Erwin, weet je hoe oud? Zij is de Japanse. Ga ik je vertellen. Want nou, je weet... dat gaan we vertellen maar. Ze is 17. 17. Nou, daar hebben we in ieder geval nog, uh, nog, uh, nog heel veel jaren vanaf niet, hopelijk. Daar gaan we nog heel heel veel jaren naar kijken, naar Miho Takagi. En misschien ook wel naar Jorien Voorhuis. Zij was tot nu toe een beetje bleek, een beetje onzeker. Niet heel erg geweldig bezig heel op dit weg. toernooi. Ze staat na twee afstanden op de twaalfde plaats. Ze werd 16e op de sprint. En daarna 11e en dat vond ik toch wat teleurstellend. Want op de drie kilometer. Dus ze moet zich nu gaan tonen, Jorien Voorhuis. Het is nu of nooit. Ze gaan op weg naar de eerste doorkomst. Dat is de doorkomst op de 300 meter. En in de binnenbocht heeft Takagi een kleine voorsprong opgebouwd... ten opzichte van de vrouw in het oranje. Ja, en de openingen dan. Dan gaan we kijken naar met name Jurien Voorhuis. Die opent 26, 31. En de Japanse opent 26, 19. Ze hebben de snelste en de ene snelste opening. Dus ze opent sneller dan Marit Deenstra. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar je zag ook dat ze er zin in had, want ze, ze reed. Op de tweede 100 meter race nog steeds met twee armen los. Ze gaat er in ieder geval voor. Het is een kleine voorsprong die ze heeft opgebouwd ten opzichte van Leenstra. Een voorsprong van 200. We gaan nu op de 700 meter kijken wat er gebeurt. Leenstra had hier een ronde van 29-4. En Voorhuis antwoordt daarop met 29-4. Takagi iets trager. Ze zijn vrijwel even snel nu. Voorhuis en de vrouw in de enkele ritten hiervoor. Maar dit Leenstra. Maar Voorhuis is toch een vrouw met wat meer inhoud erben. Je ja. zou nu een wat betere ronde van haar kunnen verwachten. Dat zou je, dat zou je wel denken. En ze rijdt... Op... Ook weg bij, bij, bij de Japanse, Dus dat ziet er in ieder geval goed uit. Ze had continu dat armpier erbij. Agressief erbij. Dat is voor haar heel goed. Want ze is in haar beweging. Normaal gesproken vrij traag. En ik moet zeggen, er zit in ieder geval pit in. er zit in ieder geval, in ieder geval ja, wel kracht in. De mos gaat nu wel wagen met open naar, naar, naar de bel toe. Ze heeft een ronde van 31-0. En is daarmee dus. Langzamer nu. Ze levert nu voor het eerst viertiende in op Leenstra. Leenstra staat in dat fictieve klassement. Dus nu voor Voorhuis. En dan komt er voor Jorien Voorhuis, denk ik, een zware slotronde aan. Daar is ze natuurlijk ja. al bezig. Met die 17-jarige Japanse nog steeds aan haar zijde. Ja. Ze gaat haar wel verslaan, maar het wordt Nips. Inderdaad, ze heeft, ideaal, ze heeft wel ideaal gebruik gemaakt van de kruis. Ze komt mooi naar de, naar, naar de, naar de Japanse toerijden. Ze gaat de rit binnen met 20 meter voorsprong. Ze komt nu over de finish in een tijd van 1.59.03. Dus daarmee is ze dus niet Marit Leenstra voorgebleven in het klassement. En moet, moet ze afwachten of ze nog de laatste afstand kan gaan rijden. Wordt lastig, want ze stond dus 11e... 12e en ze zakt nu op dit moment naar 13 in het klassement. Wordt allemaal ingewikkeld. We gaan het afwachten. We gaan het zo zien. Jorien ja. Voorhuis kantje boord of ze de 5 kilometer mag rijden. Ja, maar het zal bij haar natuurlijk wel even spannend worden. Want gaat Maradéz deze überhaupt de 5 kilometer rijden? We gaan het straks zien. 80. Swing-out, and break out Het is drie minuten voor half één. Radio 1. Het NOS-journaal. En daarvoor zit hier Jeroen Tjebkema. Koningin Beatrix. Het duurt ruim minuut. Even de andere microfoon. Koningin Beatrix en Prinses Mabel ze zijn een uur geleden vertrokken... om opnieuw naar Innsbruck te gaan. Verslaggever Menno Reemeyer, ze zijn intussen aangekomen. Ja, zo'n uh, vijf minuten geleden kwam de BMW, waarin uh, de koningin en prinses Mabel gisteren ook uh, hier aankwamen rond dezelfde tijd uh, bij het ziekenhuis, kwamen aan bij uh, de afdeling chirurgie van de universiteitskliniek in Innsbroek. Uh, weer ook net als gisteren stevig gearmd uh, vanuit de auto naar de hoofdingang, de gangen door op weg uh, voor een bezoek aan prins Friso. Ja, is er verder nog nieuws? Um, nou, we uh, hebben inmiddels uh, via NRC Handelsblad begrepen um, dat de MRI-scan die uh, ongeveer 24 uur na het ongeluk van de prins van de hersenen is gemaakt, dat daarop geen bijzonderheden zijn te zien. Uh, NRC die baseert zich op betrouwbare bronnen uit, de, uit het ziekenhuis hier in uh, Innsbruck. Dat is uh, wat die kant van de zaak betreft. Wij wachten nog op het uh, officiële communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst... dat uh, ja, uh, deze middag nog wordt verwacht. Dankjewel, Menno Rema vanuit Innsbruck. De PVV heeft in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond vier zetels gewonnen. De partij was de afgelopen week volop in het nieuws door het meldpunt... waar mensen klachten kwijt kunnen over Midden- en Oost-Europeanen. De PvdA verliest volgens de hond drie zetels en komt deze week uit op 14. Donderdag ontstond er ophef in de fractie na een interview van partijleider Cohen in Trouw over de koers van de PvdA. In Bagdad zijn zeker twintig doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. De dader blies zich in zijn auto op bij een politieschool. De bom ging af op het moment dat een groep recruten naar buiten kwam. Volgens de eerste berichten zijn er zeker twintig mensen gewond geraakt. Een deel van het grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt gaat morgen opnieuw 24 uur lang staken. Donderdag en vrijdag legden de ongeveer 200 medewerkers het werk ook al neer. vanwege een conflict over het loon en de arbeidsomstandigheden. Dat waren de hoofdpunten. En wij gaan weer verder met langs de lijn. We gaan weer schaatsen, Joris van den Berg. want we hebben een beroemde dame in de baan. De houdster van het banenkoor is bezig aan de laatste meters. Van haar 1500 meter hier. Ze reed vier jaar geleden 1,55-96. Claudia Perstein, woensdag wordt ze 40. Kijk, dat is nog eens een veteraan. En ze Oeh. knokt zich hier naar de zegen. Ze verslaat Brittany Schussler met 1,59-20. is drie tiende langzamer. Erben, dit is een niet heel erg flitsend optreden. Nee, van nee dit is zeker geen optreden van Claudia Perstijn. En ze gaat ook echt stuk op het ijs. Ze rijdt een slotronde van 32-2. En dat is... Voor Claudia Persijn is goed, want ik herinner mij nog het Bakenhor was ze hier reed 1.55. Dat was een schitterende race waarbij ze drie hele vlakke rondjes reed, drie keer dezelfde ronde tijd. En dan is deze tijd, uh, ja ruim drie seconden boven het Bakenhor, uh, is dan na dat natuurlijk niet goed. Hiermee en doet ze in ieder geval geen, geen goede zaken mee voor het klassement. Zeker niet. En ze is bijna een seconde langzamer dan de vrouw die nu verrassend aan de leiding gaat. U dacht misschien dat dat Marie Leenstra nog was, maar die is overtroffen. Door de Noorse Ida Njotun, die heeft 1.58.26 gereden met een mooi opgebouwde race. Telkens iets oplopend schema en zo kun je het natuurlijk ook doen. Over veteranen gesproken, over heldinnen uit het recente verleden gesproken. Cindy Klassen is de volgende. Ja. In de buitenbaan. En haar tegenstandster. En u hoort het aan het gejuich van het publiek. Is een Russin. Het is Yekaterina Lobisheva. Ze staan vijfde. Dat is de Russin. En zesde in het klassement na twee afstanden. En ze worden over enkele seconden op gang geschoten. Voor hun 1500 meter. Klassen is natuurlijk wereldrecordhoudster. Met 1, 51 79 Ze staan gebukt. Ze komen op gang. In het zwart met rood. Cindy Klassen. En de Russin. U hoort haar toegejuicht worden. In het wit met rode pak. Ja, hij zijn in ieder geval goed weg. Als we kijk naar Cindy Klasse, nou, toch wel een vinnige beweging. Globysheva komt nu in de eerste binnenbocht nu al onderdoor. En dan kun je nu eigenlijk al zien, ja, Cindy Klasse, ik denk iedere keer maar aan die 1.51. En dat doet me zoveel pijn als ik haar hier ergens zie rijden. Ze rijdt goed, maar het is niks meer van wat ze vroeger was. Ik hoop in ieder geval dat ze weer een klein stapje mag maken. Want dat vaak in de schaatsen dat ze weer iets beter rijdt. Ze opent in ieder geval. 25-9, allebei. En Poltavets moedigt zijn pupil aan. Lobisheva, de heldin. Gaat het dan nog een keertje gebeuren voor de Russen hier? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. En die tegenstander, de Olympisch kampioene van 2006, komt de binnenbocht uit met die krachtige slag die dieper zit. En ze neemt een voorsprong op Lobisheva. Ja, dan komt ze door op 700 meter. Ik ben benieuwd naar die rondetijd. En die rondetijd is 28,7. Dat is de snelste doorkomt tot nu toe. 17e sneller dan, dan, dan de rit ritten hiervoor. En dan is het toch wel mooi om te zien hoe, hoe dan de, eh, zien die klasse rijdt. Ze rijdt op die kruis. Grote, zware klappen. Ja, het ziet er wel goed uit, maar ja. Hoe hard gaat het, hè? Nobisheven kan het gat met die binnenbocht niet dichtrijden. De race gaat denk ik naar 1100 meter toe. En die gaat, uh, ja, Cindy Classic neemt echt uh, de voorsprong nu. Met een geconcentreerde grimas op het gezicht. Ze lijkt nog niet uit het evenwicht gebracht. Hoort nu Ach. wel de rechterarm los. En zoeft met een 34 over de streep. Ze is op alle punten van de race tot nu toe de snelste van de vrouwen... die nu in de op, aan de start zijn gekomen op de mijl. Ja, maar als je kijkt, rondje 28-7 naar rondje 34, dan heeft ze al bijna... In de eerste ronde een verval van 2 seconden. Dus dan ben ik benieuwd naar de verval in de laatste laatste, laatste ronde. Dan gaan ze toch wel heel erg stuk op deze 15 meter. Maar het gat is groot. Ze komt de binnenbocht uit. Lobesheva is verslagen. Die ligt op 30 meter afstand. Ze ligt helemaal voorover. Ze schaat over de punt. Nou, het gaat niet echt heel hard meer, maar wat is de eindtijd? 1.57.61, dat is de snelste tot nu toe. De arme Lobisheva slaagt er met de slotronde van 34-2 niet in om onder de twee minuten te blijven. Klassen doet dat wel, laat iets van haar grote klasse Kan wel eer, toch zien. Ze kijkt, ze schudt het ja. hoofd een beetje. Het is een, een behoorlijke tijd hoor, zeker voor de Klassen die ze tegenwoordig is, maar... Echt heel hard juichen, zal ze hier niet om. Die tijden liggen toch ver achter ons. De tijden waarin Cindy Klasse absolute wereldtop was. Maar dat is ze nu niet meer. Ze staat nog altijd in de subtop van het klassement hier. Zal zo rond de vijfde, zesde plaats kunnen eindigen. Misschien nog wel ietsje. Ja, op. ze heeft in ieder geval een groot, groot, groot gat geslagen met, uh, met uh, Claudia Pesta. Dus we doen in ieder geval goede zaken voor het klassement. En, en over het klassement gesproken? Ja, nou gaat het echt beginnen hoor. Want ze worden aangekondigd, ze worden naar de start geroepen. Martina Sablikova, de Tsjechische, gisteren ietsjes te kijk gezet door wust op, op de 3 kilometer. Doordat wust compleet in het spoorwicht te blijven van deze specialisten. En haar tegenstandster is een van de ja. grote verrassingen van de eerste dag. Dat is Linda de Vries. Ja. Kijk eens, nou naar ja, Linda de Vries staat er, uh, ja, die staat er heel goed voor. Hè? Twee persoonlijke gereden. Ik heb vanochtend de coach van Martina Sabelukhoven gesproken. En die zei dat ze last had van haar Liese Dat ze met, uh, uh, met, het, met de starten met name grote problemen heeft. Dus voor haar is het belangrijk dat ze de eerste 300 meter zonder al te veel schade doorkomt. We horen nu ook net het bericht dat Marit Leenstra zich teruggetrokken heeft oh. voor de 5-5 kilometer. Dus die, haar, helaas gaan we haar niet meer terugzien. Nee, Leenstra niet fit. En het is een verstandige beslissing, denk ik. Zeker met het oog op uiteindelijk. En ook de WK-afstanden en dergelijke. Maar genoeg over Leenstra. We gaan het hebben over De Vries. Zij staat na twee afstanden vierde. En ze staat achter Sablikova. Die staat derde. Het verschil tussen de twee, als je het naar deze afstand omrekent. is 1,07 in het nadeel van De Vries. Ja, en, en Linda De Vries is weg, hoor. Die gaat vol gas. Met twee armen los de eerste 300 meter. Het gat is nu al 10 meter. Ze opent in 26.10. Dat is voor Linda de Vries een hele goede opening. Uh, Sablikova 26.83 heeft daarmee de derde opening. Op de kruising gaat Linda de Vries over Martina Sablikova heen. Sablikova heeft wel het voordeel dat ze mooi in het zog van Linda de Vries mee kan. Dus ik ben benieuwd naar de volgende ronde. En dit is natuurlijk niet het oranje pak dat Sablikova de afgelopen nacht... misschien toch een beetje onrustig heeft doen laten slapen. Want dat is het oranje pak van Irene Buust. En die komt hierna aan de start. En Sablikova moet ervoor zorgen dat ze de Gaat beperkt houdt, zeker ten opzichte van Lust. Ja, als dan de eerste ronde 29-5, dat valt het toch een klein beetje tegen van Linda de Vries. Martina Sablikova die heeft mooi kunnen, kunnen, kunnen profiteren van Linda, Linda de Vries. En die gaat nu, ja, die reed al een rondje 29-6. en die mag met een binnenbocht nu na de 1100 meter toe. Gaat dat gat rijden? Nee, ik denk het nog niet helemaal. Maar ik denk dat Sablikova wel in de buurt gaat komen. Ja, daar komt ze weer aan. Onverstoorbaar als altijd Martina Sablikova. Ze maakt veel goed op dit rechte eind op weg naar de bel. De Vries 30-9, Sablikova een halve seconde sneller. En dan komt het allemaal aan op die slotronde, Erben. En jij weet zo goed hoe de slotronde van de 1500 meter voelt. Ja, inderdaad. Maar voor Sablikova is die slotronde heel wat anders dan de slotronde voor Erben-Wennemars. Ik ga helemaal stuk, maar zij voelt geen... Geen, geen versuring. Je ziet nu ook dat ze met het buitenbocht Linda de Vries. Hij ja, komt er onderdoor. Nee, die komt er niet meer onderdoor. Sablikova gaat hier de rit binnen. Die voelt geen versuring. Ik ben erg benieuwd naar die eindtijd. Armen los bij Linda de Vries. Ze vecht in de binnenbaan. Maar in de buitenbaan met één zwiepende arm is de zegen voor Martina Sablikova. En kijk eens naar die slotronde. 31-2. Dat is een knappe. Linda de Vries verliest in de slotronde. Een tel komt uit op 1,58. 85 is daarmee vijfde. Maar 1,58. 15 voor zijn... Kabrikova is de tweede tijd van het moment. En daarmee doet ze denk ik behoorlijk goede zaak. Ja, in 58. Maar ik denk toch, hè, de, de, de dames die nu al, al in de baas staan, Nesbit en Irene, Wies, die zullen niet van deze tijd onder de indruk zijn. Uh, ik denk dat ze zeker harder gaan rijden. Alleen hoeveel harder, hè? Want uh, uh, met name iedereen, dus moet nu echt wel een gat slaan met uh, Martina Sabikov. Ik denk dat het een, een keurige tijd is. Maar ik denk ook dat Martina er iets meer van verwacht had. Tja, want deze twee ze gaan elkaar opjagen. Nesbit, Wust op de 1500 meter. Wat een verhaal dit jaar. Wereldbekerwedstrijden. Ze zijn op vier wereldbekerwedstrijden allebei actief geweest op deze afstand. In Chelyabinsk won Buust. Nesbit, tweede. In Astana, één Nesbit, drie Buust. In Herenveen één Nesbit. Twee Wust. en de laatste in Hamar. Geweldig, Irene Wust. Toen was ze al naar die vormpiek aan het toewerken. Ze versloeg Nesbit op haar afstand. Nesbit is natuurlijk nog wel leidster in de World Cup op de 1500 meter. Maar hier is het WK Allround en hier is Irene Wust op haar best. Ze staan gebogen, ja. ze zijn op gang geschoten. En nu weet Irene Wust wat haar te doen staat. Zoveel mogelijk tijd winnen op Sablikova, die zometeen op de 5 kilometer natuurlijk ouderwets gaat dieselen. Erben. Ja, dit is een ideale rit, hè? Dit is... Er zijn twee dames die hebben twee gevechten. Ze willen de, laten zien wie is de sterkste 1500 meter rijdt en hoeveel tijd kunnen we pakken in, in het klassement. Nou, Nesbid, die heeft er in ieder geval zin in hoor. Die gaat met die buitenbocht bocht is snel open. Die heeft al een gat van 10 meter oh. hoor. En de opening van oh, kijk eens aan zich. 25 27. Irene Wust ook in die 25 25 94. Dus opening is zijn goed. Nesbitt kruist zelfs over Irene Wüst heen. Wat kruist er overheen? Hij rijdt, ze rijdt op de kruising zelfs weg bij Irene Wust. Wat gaat die Nesbitt hard? Het is zo krachtig. Die klappen van Nesbitt. Ze komt nu door die binnenbaan. En Wust moet niet in paniek raken. Ze lag net al zeventiende oh. achter. En Wust los. Wat is er Erben? Ja, Irene maakt een Klein misstapje op, die, op dat rechte eind En die eerste ronde. De eerste ronde. 28-3 voor Christine Nesbit. Wat gebeurt er hier? Irene Wiest. 28-9. Weer 16e verliezen. Dat gat is nu op die kruising. Nou, 30-40 meter. Dat gat is heel erg groot hoor. Nesbit maakt op mij de indruk alsof ze erin gelooft. Alsof ze bezig is met een plan. Dat ze op deze 1500 meter zo vernietigend wil gaan uithalen. Dat ze werkelijk wil gaan meedoen om misschien wel... De gouden, de zilveren medaille ja, hier. Ja, kijk eens aan. En die open en oh. de 29-9 voor Nesbit, 30-1 voor Irene Buss. Nu zal Irene Buss tijd moeten inhalen. Maar Nesbit gaat naar de laatste binnenbocht toe. En kruist over Irene Wust heen. Met een gat van 10 meter. Met nog een laatste binnenbocht te gaan. Nesbit gaat hier die rit winnen. Met grote overmacht. Maar hoe groot gaat het verschil zijn? Wust is afgeblufft. Op een manier waarop ze het zelf zo graag doet. Ze kijkt nu in de buitenbocht toe. Hoe Nesbit al nou. op het rechte eind is. Arme Los En ze gaat knallen Nesbit, Ze komt uit op 1.6 en 1.55 zelfs. 1.55, 94. Wust in de slotronde, 14e sneller. 1.56, 98. Krijgt een heel dikke seconde zomaar aan de broek van dit fenomeen op de mijl. Christine Nesbitt. Ja, ze rijdt echt heel goed hoor. En uh, uh, ik denk dat uh, Irene haar maakte in die laatste ronde kons nog wel gelukkig weer een halve seconde, seconde, seconde terugpakken. Nesbit had er echt helemaal doorheen op, dat laatste, op, op, de, op die laatste ronde meter. Verloor daar best wel wat tijd. Ja, het gaat dus groot. Een seconde is groot op de 150 op, op meter. Maar ik denk. Toch dat iedereen Wust, dat mag wel. Vind jij vandaag die 500 meter, maar ik ga hier wereldkampioen worden. Want ze zal, ze zal uh, meer tijd moeten hebben om ook iedereen Wust echt heel erg moeilijk te gaan maken op die, uh, op die 5, 5, 5, 5 kilometer. Goed, Nesbitt met haar aanslag werkelijk. Ze leidt nu naar drie afstanden. Wust is gezakt naar twee. Maar dat is ten opzichte van Nesbit niet erg. Want het gat is nog niet eens drie seconden. Op drie staat Blikova. En die staat een seconde of elf achter Irene Wüst. Ja, ja een seconde of elf. Hè. Maar dat heeft Irene Wüst ook wel nodig. Het gaat nog spannend worden op die, op die, op die, op die vijf kilometer. Want ik kan me nog van vele WK's en EK's herinneren... dat 15 seconden voor Irene Wüst op de laatste afstand niet genoeg was. Maar we rijden gelukkig... Op Overdekt rijden op een superbaan waar je lang doorglijdt. Uh, dus ik, Irene heeft zeker goede kansen. We blijven u op de hoogte houden. We gaan uh, voetballen nu. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. en eentje is al begonnen in de Euroborg. FC Groningen tegen uh, PSV. Ja, PSV is goed teruggekomen uit het Europese avontuur. Maar Groningen, daar moet iets gaan gebeuren, Bas. Tigler. Ja, want uh, drie keer op een rij verloren, dat past toch niet bij Groningen. Het is 0-0 na negen minuten een kans voor uh, PSV. Nou ja, kansje eigenlijk nadat nou eh de bal wel aardig controleert maar niet zo heel sterk schiet. Hij kreeg na 40 seconden al de eerste mogelijkheid voor PSV toe met een kopbal die maar net een metertje over het doel van Luciano da Silva zeilde. Ik vraag me af of de Braziliaanse keeper die bal ooit heeft gezien. Want hij kijkt recht tegen de zon in. Die zon staat, dat begrijpt u, laag. Dat zal wel eens een factor van betekenis kunnen zijn. Gelobby is hij dus nog niet echt op de proef gesteld. Groningen heeft, behalve dan dat de vorm tegen zit. Ik vertelde, drie wedstrijden op een rij verloren. Ook problemen in de personele sector. Want er zijn er nogal wat niet. Van Dijk, Sparf, Kieftenbelt, Pedersen, Van der Laak en ook Hiarije is afgehaakt. En dat betekent dat we in het elftal van Groningen plotseling zoek zien. En dat we keurentjes zien. En dat het dus passen en meten is geweest voor Pieter Huistra. Daar waar Fred Rutte eigenlijk juist met een goed gevoel is teruggekomen uit uh, Turkije. Want Wijnaldum, die daar een kwartiertje mee kon doen, staat vandaag gewoon in de basis en is nu aan de bal. Is uitgeweken naar de linkerkant van het veld, draait en dribbelt. Komt dan drie tegenstanders tegen, geeft de bal mee terug aan Willems. De jonge linkervleugelverdediger, die mag wel heel ver komen zo. Wil dan een paas geven, maar levert in. En dan kan Groningen gaan counteren. En als het snel gaat, wordt het automatisch gevaarlijk ook. Ogenblikkelijk wordt Texera gezocht. Die wordt wel gevonden ook, maar met een hobbelbal. Waarbij die dus te veel tijd nodig heeft ook om hem onder controle te krijgen. Dan komt er wel snel. Steun. Die steun komt van Petter Andersson. Maar Petter Andersson komt niet bij de bal. Even verderop is er een uh, flink duel tussen De Rijk en Texera die allebei hard voor de bal gaan. En uh, daarbij raakt De Rijk dan geblesseerd en die pakt met de handen de knie. En laten we voor hem en PSV hopen dat dat meevalt na 10,5 minuten blessure bij Timothy De Rijk. 0-0 in de Euroborg bij Groningen PSV. Oh, oh, Wat een goal! De ere die en dan de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Feyenoord RKC Waalwijk werd 1-1. Rus 0-0. Guidetti uit een strafschop 1-0. Braber 1-1. Bijzonderheid staat hier rood. Noem het maar een bijzonderheid. Guidetti twee keer geel. Dat was de wedstrijd van John Guidetti. Hij bracht Feyenoord dus op voorsprong, maar dat hij in vreugde zijn shirt uittrok, kreeg hij zijn tweede gele kaart en kon niet vertrekken. I feel so bad, you know. It's unbelievable. I've uh, I've let everybody down, you know the team, fans. Ja, yeah, everybody, you know, I let myself down. And I don't know what happened really. I think, I think the first yellow card is unbelievable, and the second one I don't know what happened to me. It's just the emotions took over and yeah, I did what I did. I don't know, I don't know. I don't know, I don't know. know, know. Schuldbekenenis van Guidetti die zelf zegt dat ik heb de club en de mensen wel een beetje laten vallen. Hij kon eigenlijk nauwelijks flowen wat er gebeurd was. En ook trainer Ronald Koeman was verbijsterd. Ja, dan trekt hij zijn shirt uit en wist niet wat ik zag. En uh, staat de straf als je shirt uit doet, dat, dat je geld krijgt. Ja, twee keer geld is rood, dat is niet zo moeilijk. En dat kreeg Kwidetti dan ook te horen. Ik heb één, uh, één scheldwoord eruit gegooid in, in het Engels. En uh, ik ga daar rustig met hem uh, over zitten, want uh, hij zal meer dan wie dan ook beseffen wat hij, uh, wat hij verkeerd deed op dat moment... Uh, lichtbegrip voor. Er gebeurt natuurlijk heel veel met zo'n jongen de laatste maanden. En het is niet makkelijk om daar uh, cool en zakelijk mee om te blijven gaan. Maar dit, dit mag niet. Dit kan niet. Dit mag niet. En uh, daar ben ik uh, heel boos over. En met het vertrek van Guida, die kreeg RKC dus nieuwe moed. Feyenoord werd in de verdediging gedrukt en de gelijkmaker kwam op naam van Robert Braber, geboren Rotterdammer in Brabantse dienst. Ja, er staat uh, Rotterdam in mijn paspoort. Officieel ben ik niet echt een Rotterdammer, meer een Brabander, maar ja, Het is sowieso mooi om uh, de gelijkmaker te maken. En uh, als het dan in de Kuip is, dan, uh, dan geeft het nog iets extra's. En op dat puntje in de Kuip is uh, RKC-trainer Ruud Brood apentrots. Tuurlijk ben je trots als je hier uh, gelijk speelt met, met dit team. Ja, we, het is gebleken dat we dus uh, wat we vorige week en de week ervoor uh, lieten zien... qua veldspel, ja, dat we toch aardig kunnen voetballen. En naast dat puntenverlies was er nog een vervelende bekomstigheid voor Feyenoord. Want door de rode kaart mist Guidetti volgende week ook de topper tegen PSV. U hoort nogmaals trainer Ronald Koeman. Elf tegen elf hadden we dit niet weggegeven. Daar ben ik van overtuigd. En dan ga je uh, met, met een dosis vertrouwen... Met um, afhankelijk van de resultaten van morgen uh, ga, je, ga je bij PSV spelen. En, en, en dan zeg je met de bosvrouw, kom maar op, hier zijn we. Ja, en nu mis je ook nog je topscorer. In Almelo eindigde Herakles tegen Roda JC in 2-1 bij de rust tot 0-1 door een goal van Malky. Na de rust 1-1 Everton, 2-1 Overton, maar de strafschop Dat was een rode kaart voor Doeman Kieshek van Roda. Roda speelde een redelijke wedstrijd, maar slechts een gedeelte van de wedstrijd was het niet bij de les. En juist daarin sloeg Heracles toe, trainer Hang van Veldhoven. De tweede helft hebben we 25 minuutjes niet goed gespeeld. En daar heeft Heracles een beetje druk gezet. Niet dat ze echt kansen afdwongen, maar op basis van die 25 minuutjes hebben de wedstrijd naar hem toe kunnen trekken. En, en, en de overwinning hier gehouden. En daardoor zet Herakles een fijne serie neer. Trainer Peter Bos. We hebben na de winterstop uh, eerst verloren van Groningen. En daarna zijn we een aardige serie aan het neerzetten. En, uh, en dat is ook het enige wat je moet doen. Want je kan natuurlijk kijken naar je concurrenten en hoe dat ervoor staat. Maar dat heeft geen zin. Je moet zelf punten halen. En, en, en dat zijn we gelukkig aan het doen. ADO Den Haag, Excelsior 1-1, Rust 1-0, De Graaf. Eigen doelpunt voor Excelsior, Aalberg, Aalberg maakte de 1-1. Excelsior speelde moeizame eerste helft. Mocht van geluk spreken dat ADO slechts één keer scoorde. U hoort trainer John Lammers. Ik ben ook heel erg boos geworden in de Rust. Ik bedoel, Je mag verliezen. Maar je moet wel durven te voetballen. Ja, wij kunnen goed voetballen, maar dat hebben we de eerste helft totaal niet laten zien. In de tweede helft hebben ze dat wel gedaan. Ja, hebben ze dat wel gedaan. En Excelsior had nog kunnen winnen ook. In de laatste seconde van de wedstrijd werd de bal in het Straschopgebied van Ado weggeslagen... voor de voet van een Excelsior-speler. Het voorval werd niet gezien door de scheidsrechter, tot frustratie van Lammers. Ik vind het heel erg jammer. Want uh, dat, uh, kan op het eind kan dat misschien toch wel bepalend zijn zijn van strafschop en die, die moeten ze gewoon geven. Dit moet een, een grensrechter en een scheidsrechter zien. Jammer. Maar scheidsrechter en zijn assistent hadden het voorval niet gezien. Maar toen hij werd besprongen, weeggegeven dus door al die Excelsior-spelers... had hij wel door dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Ja, je voelt wel letterlijk en figuurlijk nattigheid. Um, maar goed, ja, uh, op dat moment kun je er niks meer mee. Je hebt besloten om door te laten gaan. Je krijgt geen uh, adviezen om, om het anders te doen. Ja, dan houdt het op. Zolang wij nog geen elektronische middelen kunnen gebruiken, zal je het hiermee moeten doen. Voor ADO-trainer Maurice Stijn was het onbegrijpelijk dat zijn ploeg zo goed speelde in de eerste helft. En in de tweede helft compleet alles wegaf. Eh, als je bijgevens met 3-0 voor staat, dan heeft ik zelfs wel helemaal niks te zeggen. En, uh, en dat doe je niet. Het is 1-0. Ja, dan uh, slaat de wedstrijd in de tweede helft uh, volledig om. Maar goed, uh, dat is wel uh, heel frustrerend. Want uh, ja, je bent met, met z'n allen keihard bezig om, uh, om deze wedstrijd te winnen. En uh, dan is het een uh, onwijze teleurstelling dat dat niet lukt. Maar vooral de manier waarop. De graafschap tegen VVV eindigt in 1-4... bij de rust 100-1-0 door een goal van Poupon. Na de rust 1-1 Holla, 1-2 Yoshida... 1-3 van de paver ten eigen doel en 1-4 Berghuis. Het was dus een wedstrijd met twee gezichten. Dat mag duidelijk zijn. De graafschap speelde een redelijke eerste helft. Maar in de tweede helft ging het helemaal mis. Trainer Andries Ulderink. Ja, dan kom je de kleedkamer uit en dan uh, krijg je een, uh, ja, via de kluts een doelpunt uh, tegen. En uh, ja, we zijn helemaal de, de weg kwijt. We zijn aangeslagen, kunnen de tegenslag niet verwerken. En voordat je we het weet sta je op een onoverbrugbare 3-1 uh, achterstand. Niet te verklaren, elftal uh, is schijnbaar niet meer in staat om uh, met zo'n tegenslag om te gaan. Komen niet meer terug in de wedstrijd. Ja, en je speelt een uh, ja, beschamende tweede helft. Afgelopen maandag was er al crisisberaad in Doedegem. Toch vreest Uldring niet voor zijn baan. Ik sta hier morgen weer en uh, als, als de mij ligt uh, de andere wedstrijd ook. We zullen zien. Ja, ja. Tegenover ja. een verliezer staat natuurlijk ook een winnaar. VVV-trainer Ton Lokhoff. Voor ons vielen de goals op een fantastisch moment. En ik heb ook altijd gezegd, ja, geluk moet je gaan zoeken. Dat moet je afdwingen, dat komt niet aanwaaien. En na de 2-1 zijn we blijven voetballen. En kregen we heel veel ruimte. En, en, en eigenlijk was het op wachten op de 3- en vier heen. En, en nogmaals, ja, daar zijn we niet meer in de problemen geweest. En, als we nog een beetje nauwkeuriger waren geweest met de ruimte die we kregen, dan, uh, dan had je nog één of twee uh, bij kunnen schieten. Maar al met al uh, ben ik met vier in tevreden natuurlijk. Ton zei dat vrijdag was er ook al een wedstrijd. Jurisic zorgde ervoor dat Heerenveen zijn vijfde wedstrijd op rij ook won. opruk naar de derde plaats. 1-0 tegen NAC. En uh, ja, aan de kop. Het wordt spannender en spannender. Of uh, gaat Groningen bijvoorbeeld uh, toch gewoon verliezen en PSV de punten meenemen, Bas Tichler? Het is 0-0 na 18 minuten. Na die twee kansjes van PSV in het begin heeft de ploeg van Rutte zich eigenlijk nauwelijks nog op de helft laten zien van Groningen. Groningen zelf heeft twee hoekschoppen mogen nemen. Die hebben ook niet al te veel opgeleverd. Wat geeft aan dat Groningen in ieder geval op de helft van PSV gekomen is. Van het blessurefront, de blessure van de Rijk valt mee. Want uh, het leek ernstig met de knie, maar hij staat weer gewoon in het veld. Wat wel opvalt is dat Wilfred Bouma, die ogenblikkelijk begon aan de warming-up, daar nog steeds mee bezig is. Dus heel zeker van zijn zaak is Rutte blijkbaar niet Isaacson trapt. En die doet dat uh, richting de rechterkant, waar Lens toch wordt de bal door te komen. Dat doet hij heel behoorlijk trouwens in de richting van Toyvonen. Blijkt dan toch net te verse wordt de bal door Kwakman weer de andere kant op getrapt. Maar krijgt Toy omdat Lens goed blijft opletten, weer terug. 1-2 met Lens. Lens aan de wandel, Keurtjes moet verdedigen. Dat doet hij goed, omdat bovendien Lens in het strafschopgebied zijn tegenstander omarmt. Dat mag nou eenmaal niet. De grensrechter aan de overkant steekt ogenblikkelijk de vlag omhoog. En zo komt er een vrij schop voor FC Groningen na 19 minuten. Nogmaals, voor beide doelen is er eigenlijk nog nauwelijks sprake geweest van enig ophef. En dus een hele logische tussenstand van 0-0 in de Euroborg. En verder hebben we zo meteen om half drie Ajax, NXC en Utrecht AZ. En om half vijf Vitesse FC Twente. De stand. PSV en AZ hebben 45 punten in 21 wedstrijden. Veen 43 uit 22, staat ermee derde. En Feyenoord leverde dus gisteren twee punten in. Heeft 41 punten uit 22 duels. Vijfde Twente, 39 uit 20. Vijftiende, NAC, 22 uit 22. Zestiende VVV, 19 uit 22. En, en dan een gaatje. 17 Excelsior, 15 punten uit 22 duels. En hekkensluiter, de graafschap 13 uit 22. 21 I spent my time watching the spaces that are grown between us. En ik mijn on second best all the scars that come with the greenness. En I my eyes to the boredom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 At this happiness, I searched for between the sheets, or feeling blind. Realized all I was searching for was me. a change Album, keep Every Kingdom, Ben Howard, and keep your head up. We gaan het even hebben over judo. Judoka grim Fuisters heeft zijn rentree op de tatami... niet met de broodnodige punten voor het Olympisch kwalificatietoernooi kunnen opluisteren. De Brabander uitkomende in de klasse boven de 100 kilogram... opende de Grand Prix van Düsseldorf nog wel met een zege op Sasson uit Israël... maar verloor vervolgens van Kjaniyel uit Georgië. Ik hoop dat het goed gaat zo. Fuisters scheurde in november zijn voorste kruisband af. Judoka liet zich echter niet opereren omdat hij dan de Spelen van Londen zeker zou missen. Staat niet bij de beste 22 judoka's van de geschoonde lijst van de internationale en die plaatsen zich rechtstreeks voor de Spelen. Luc voorbij, uitkomend in dezelfde gewichtsklasse als Vuissers... voldoet wel aan die eisen. En hij verzekerde zich ook wel van een plaats... in de derde ronde van het toernooi in de Duitse stad. Maar in de Verkerk, onder de 78 kilogram... en Guillaume Elmond, onder 81, kunnen de Spelen... eigenlijk al een tijdje nauwelijks meer ontgaan. En ook zij plaatsen zich in Düsseldorf voor de derde ronde. En nu we dat allemaal weten, kunnen we in alle rust naar Bas Tichlerg. FC Groningen tegen PSV. Nou, zeker in alle rust, want het is na 24 minuten 0-0. De wedstrijd speelt zich af van de ene rand van het strafschopgebied tot de andere. De strafschopgebieden aan zich worden totaal niet gebruikt. Er zijn nauwelijks kansen geweest, daar kun je een tentje op zetten. Ik zou willen oproepen tot Occupy strafschopgebied. Misschien kan dat nog een grote wereldwijde trend worden. Maar dat kan makkelijk, want er gebeurt eigenlijk helemaal niets. PSV heeft nu de bal, heeft wel de laatste minuten weer geprobeerd bezit te nemen van de Groningse helft. Maar ga daar ook maar mondjesmaat, zeker als Lens en Manolev in een poging te combineren. Dicht bij de zijlijn de bal eroverheen lopen en er gewoon een ingooi komt voor Groningen via Burnett. Lens maakt zich boos voor de zoveelste keer op de scheidsrechter. En op de grensrechter die het in zijn ogen allemaal weer verkeerd hebben gezien. Maar voorlopig moet PSV bij zichzelf te raden gaan en constateren dat het... Nog niet combineren erin slaagt om in de buurt van dat strafgebied van Groningen te komen. En als het al wel lukt, dan loopt het eigenlijk net met dat laatste paasje steeds uh, spaak. Ingooi van Groningen van Burnett komt op het hoofd van Texera. Die komt wel door, maar over de zijlijn. Nu is het publiek van Groningen weer boos omdat PSV mag gooien. En zij vonden dat hun ploeg dat mocht doen. Is dus niet het geval. De Rijk, die al een aantal keren de fout in is gegaan bij het uitverdedigen, geeft nu een hele behoorlijke paas. Die bal springt eigenlijk uit een duel. Komt er bijna voor de voeten van Toyfone. Gaat via een soort flipperkast weer de andere kant op. Wordt dan door De Rijk teruggespeeld naar de keeper, Isaaksson. Daar loopt Texera op door. Zo even was er een wat te korte van Marcelo. Dat liep voor PSV maar net goed af. Maar nu ligt het rood van de middel wat ruimte bij Strootman. In combinatie met een prachtig hakje van Mertens. Nou ja, prachtig. Het is aardig om te zien, maar het heeft geen effect. Want hij raakte de bal mee kwijt. En dan neemt Groningen over. En staat de ploeg meteen met zes mensen op de helft van de PSV. De diepe bal van Keurntjes in de richting van Soek. Ja, daar blijft het dan letterlijk bij. In de richting van zoek. Want aankomen doet de bal nooit. PSV neemt weer over. En nu er aan de andere kant weer wat ruimte licht. Mag Mertens gelopen met de bal. In de hoop dat hij uh, Mattafs kan bereiken. Matafs kwakman steekt de arm omhoog en heeft al gezien dat die bal te hard is. En de handen gaat komen voor Luciano da Silva. Nou ja, Occupy strafgroepgebied dan maar. Want er gebeurt echt helemaal niks. Zo meteen de 1500 meter bij de mannen op het WK Allround schaatsen. En natuurlijk het vervolg van het voetbal en de finale van het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Tot zo. De lijn. op één. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. De hemel is hoog, de schacht is zo diep. Ja, het zinkviooltje komt uh, alleen maar in Zuid-Limburg voor. Uh, dus echt een icoon uh, voor Zuid-Limburg. Ik heb korrelmolven alleen maar doodgereden op de weg gezien, helaas. Van oudsher kwamen en komen ze alleen in de provincie Limburg voor. Smaakt dat naar meer? Luister dan vanavond, kwart over zes, naar Studio Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zin in vakantie? Laat u inspireren door de reisboeken van De Slechte. Meer dan 300 reisgidsen al vanaf 3,99. Nu 10% korting op alle Lonely Planets. Ook op deslechte.com. Vanavond in Cairo brandpunt het vriendelijke gezicht van een keiharde beweging. De opmars van extreemrechtse vrouwen in Duitsland. En het wereldwijde succes van een Nederlandse uitvinder. De kabouterplankjes van Tom van der Brugge.